NWS is nieuws van 11 uur. Dit is Mautschereurs met het NW Journaal. De werkgevers willen alsnog instemmen met het plan om werklozen weer drie jaar WW te geven. Daarover werden in 2013 afspraken gemaakt, maar de werkgevers weigerden hun handtekening te zetten. Tot woede van de vakbonden. De werkgevers zeggen nu alsnog akkoord te gaan op voorwaarde dat de langere WW niet leidt tot extra bureaucratische romslomp. Schiphol zet alles op alles om te voorkomen dat het in de zomer net zo'n chaos wordt als in de meivakantie. Dat heeft staatssecretaris Dijksma met de luchthaven afgesproken. In de vertrekhallen worden meer medewerkers ingezet om de handbagage te controleren. En Schiphol gaat beter zijn best doen om passagiers die hun vlucht dreigen te missen voorrang te geven. Duitsland heeft een aantal Turkse militairen, diplomaten en rechters politiek asiel verleend, melden Duitse media... Turkije wil hen vervolgen omdat ze lid zijn van de Gulen-beweging... die volgens president Erdogan achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zat. Door het besluit van Duitsland kan de spanning met Turkije nog hoger oplopen. GroenLinks vindt dat de overheid niet meer moet adverteren op de website Geen Stijl. De partij wil van staatssecretaris wie zweten of het klopt... dat de Belastingdienst nog steeds bij Geen Stijl adverteert... terwijl Defensie daarmee is gestopt. Geen stijl ligt onder vuur vanwege een oproep om seksistische commentaren te geven... op een foto van een Volkskrant journaliste. Alfred Burney heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen... voor zijn boek De Tolk van Java. Dat is bekendgemaakt in nieuwsuur. Volgens de jury is het een boek met een sublieme stijl... die de lezer bij de medeplichtig maakt aan de vreedheden die worden beschreven. De 65-jarige Burney krijgt een bedrag van 50.000 euro. Het weer, het wordt een heldere en koude nacht met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen zonnig, maar smiddags in het noorden meer bewolking. Het wordt tussen 10 en 14 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Oppassen, elke vrijdag. Oh, leuk. Op mijn kleinkinderen. Ja, oud zijn Ivan is 4,5 oh. En Loos is anderhalf jaar oud. Ja, leuk. Een jongen en meisje. Echt? Ja, ja, ja.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 Als je gaat nadenken van de teksten die daar allemaal ook allemaal... Op, daar was hele goede muziek. Die jaren zestig muziek is nog steeds hele goede muziek. Er zit een goede muzikant erbij. Maar als ik een LP opzet van de van Stones met Sympathy for the Devil... denk ik dat past niet meer bij mijn nieuwe leven. Nee, dat ga je wel snel door. Dat, dat gaat dat, niet samen, ja, we dus we zeg maar. We, hè? Dit ja. soort muziek. Ja, ja. Dus Eigenlijk de Heilige Geest overtuigde mij toen al... liet mij toen al zien het goede en het ja. kwade... om dat van elkaar te scheiden.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 Te zien dat, uh, ja, dat God uh, mensen roept. Ja. Omdat hij uh, wil dat niemand verloren gaat. Mm. Dat is het vaderheid van God. Dat niemand verloren gaat. Mm. Dat een ieder eeuwig leven gaat ontvangen. Door het volmaakte offer. Dat Jezus Christus voor ons heeft volbracht. Ja, dus dat, dat is wel heel, uh, heeft heel veel impact op jou ge, ja. gehad. Als ik het zo hoor. Ja, geweldig. Dat je echt, dus, echt Jezus persoonlijk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 Maar dan zendt hij zijn geest. Met Pinkster mogen we dat, uh, mogen we dat weer ja, herdenken ja, denken, en ja. zien. En, en lezen in, het, in, in zijn woord dat uh, Gods geest wo uh, wordt uitgestort op alle vlees. Mm. En er zijn alle mensen die zich naar uitstrekken. Ja, die ontvangen hoor. de Heilige Geest mm. als plaatsvervanger van de Heer Jezus. Opdat we dus niet uh, beschaamd worden. Mm. Ja, dat we mogen bidden namens God, geleid door de geest...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 Yo no es de la...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 see you say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 Ik wens jou een dak boven je hoofd: dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen kunt de hele nacht.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 een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Ja, jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Vers jou vrede toe om wie je bent. Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.